Het is 7 uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Het Agriënplein in Cairo is na het vrijdaggebed volgelopen met tienduizenden demonstranten. Ze eisen uitstel van de parlementsverkiezingen die maandag worden gehouden. De demonstranten willen dat de militaire machthebbers in Egypte... eerst hun macht overdragen aan een burgerregering. De demonstranten kregen vandaag steun van de hoogste religieuze leider... in de soenitische wereld, de groot imam van de Al-Azhar-universiteit.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 Het kabinet verhoogt de salarissen van sommige bestuurders in het onderwijs ten opzichte van eerdere plannen. Bestuurders van universiteiten konden aanvankelijk 217.000 euro verdienen, dat wordt nu 5.000 euro meer. Ook bestuurders in het basisonderwijs gaan meer verdienen. De beloningen in het voortgezet onderwijs en middelbaar en hoger beroepsonderwijs veranderen niet. In Engeland worden volgende week een laken en een kussensloop van Adolf Hitler geveild. Het weddengoed is in 1945 door een huishoudster meegenomen uit een woning van Hitler. Op het laken en de kussensloop staan een adelaar, een hakenkruis en de initialen van Hitler. De spullen moeten op de veiling 3500 euro opbrengen. Het weer. Vannacht opklaringen. Vooral op de wadden kan het hard gaan waaien. De minima lopen uiteen van 3 graden in het oosten tot 7 vlak aan zee. Overdag eerst droog, maar later van het noordwesten uit wat regen... en het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Alle files die er nu nog staan, die noem ik even op op de A4 Den Haag... richting Amsterdam, tussen Lijnserdam en Hoogmade, 6 kilometer... Op de A4 de andere kant op, richting Den Haag... tussen roelen en Zoete Wouden-Rijndijk staat 4 kilometer. Dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland... tussen Knoop het Gouwen en Nieuwe Kerk aan de IJssel, 2 kilometer. En de laatste is de A28, Utrecht-Zwolle. Tussen Afritmaar en Leuzen staat 3 kilometer file. Dan nog een, een melding van, het, van de spoorwegen... want door een sein- en wisselstoring rijden er van en naar... station Utrecht Centraal. Op dit moment geen treinen. Reizigers hebben daar meer dan een uur vertraging.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 De nieuwe snoeks. De jaarlijkse bestseller. Snoeks. Nu in de boekwinkel of kijk op scriptum.nl Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Kijk op blue.nl Dit is Radio 1. VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Welkom. Onbetwist, één van de leukste boeken van dit jaar is Steve Jobs, de biografie van Walter Isaacson, en dat boek is in vertaling verschenen bij uitgeverij Spectrum. Ik zeg dat met Sinterklaas in aantocht natuurlijk. Onbetwist een van de leukste boeken. Maar het is ook zo. Want het is een in vele opzichten heel inspirerend boek. En dat ga ik dit uur duidelijk proberen te maken. Overigens. Die Walter Isaacson. Dat was een van de uh, hoofdredacteuren van Time. En dat blad is nu deze week ook met een speciale editie over Steve Jobs verschenen. En dan is de titel van dat. Uh, boekwerkje weer niet helemaal correct. En dat zal dit uur ook wel duidelijk worden. Het genie dat de wereld veranderde. Want dat was die niet, genie, Maar wel heel veel andere dingen. Daarover ga ik in deze editie van Brands met Boeken praten... met twee mensen. Met Dingeman Kuilman. Welkom. Jij uh, bent werkzaam geweest... Ik ga niet al je werkgevers uh, op, opzommen, maar één wel. Bij Philips ja. heb je gewerkt. Je was uh, uh, verantwoordelijk voor de visuele communicatie van Philips, ja. wereldwijd. Wat je dan onder meer gedaan hebt, ga ik, ga ik je dadelijk uh, vragen. Je bent nu directeur van uh, de kunsthogeschool Artes in uh, Arnhem. Collegevoorzitter. Collegevoorzitter. Je bent de baas in elk geval. Ja, zoiets. Ja. Nog een baas aan tafel. Ja, dat moet met Steve Jobs <lacht> nee. natuurlijk. Uh, we zullen het ook over leiderschap hebben. Want uh, daar, gaat dit, uh, daar gaat dit boek uh, ook over. Roland van der Vorst. Uh, Roland is uh, een van de oprichters van het reclamebureau D. Uh, je stond ook in een lijstje, nog niet zo lang geleden, van de Volkshand... En je stond heel hoog. Dat ging over, over invloedrijke Nederlanders. En je stond in het lijstje van onder de 45. Maar ik weet niet meer hoe hoog je stond. Uh, uh, nummer 14, dus zo hoog was het niet. Maar het was wel bijzonder. Zeker ook omdat je daar niks over hoort. Hè? Je, je, ze bellen je niet op en zeggen... joh, je staat erin of zo. Ineens, je weet ook niet, hoe kom je nou op? Geen idee. Om oh. te zeggen dat het een computer dat uitzoekt... ben ik heel benieuwd hoe die computer dat doet. Jij, bent van een, uh, Jij hebt dus zelf een reclamebureau. Jullie kennen elkaar weer... Ja. Omdat jullie uh, beide als reclame hebben gewerkt bij het bureau FHV. Dat ooit door Marti Veldman als een van de oprichters uh, van, uh, van, uh, van dat bureau. Ja. Maar laat ik introducerend voor Jobs even, even wat aan jullie vragen. Zomaar uit, uh, uit de losse pols schieten. En dan begin ik bij jou Roland van der Vorst. Want ik weet dat je, je hebt in Nijmegen gestudeerd. Ja, ja. Wat heb je gestudeerd? Ik ben begonnen met sociologie, uiteindelijk communicatiewetenschap en bedrijfskunde afgestudeerd. En ik ben er ook gepromoveerd uiteindelijk. Je komt in Nijmegen. Luisteraars kunnen zich dat nu ook even voorstellen. Je bent 18, was je 18? Ik was, uh, ja. ja. Geloof het wel. Ja. En je vraagt je af? Ja. Wacht even, je vraagt de eerste vraag en dan geef jij het antwoord. En dan kunnen wij allemaal meedenken. Je vraagt je af, hoe ga ik hier... Met heel weinig werk, zorgen dat ik een heel jaar kan bestaan... Ja. van iets wat ik bedenk. Ja. Wat bedenk je dan? Nou ja, eerst ga je bij een hotel werken. Hè. Dus ik heb eerst twee jaar bij een hotel gewerkt. En dat, of nou, iets langer. En op een gegeven moment denk je, dat kan ook anders. Dus toen hebben we gedacht, hoe kan het anders? Nou, je had de Vierdaagse in Nijmegen. Dan komen ongeveer één miljoen mensen. In één week komen we dan in Nijmegen. Toen dachten we, nou, laten we kijken of we met een aantal mensen hebben bedacht... laten we t-shirts gaan uh, uh, inkopen... Uh, en dan verkopen, en het liep zo goed. En een aantal mensen die verkochten dat, het liep zo goed dat ik er op een gegeven moment heel goed van uh, kon leven lang. Dat was dus van, dat was heel simpel. Van één week? Ja. Dan kon ik, nou, dan kon ik zeker uh, op een gegeven moment, ik had nog wat geld van het hotel, kon ik op een gegeven moment zeker een half jaar tot een jaar leven. Ja, dat was goed. Dat, dat was goed. heet, dat is inventiviteit, of niet? Ja. Ja. ja. ja ondernemerschap, inventiviteit, ja. Dat, dat, is, ook het... heel, dat is iets ook iets heel simpel, maken. Ja. En dan? ja. En dan denken, het kan ook anders. Het is ook toevallig, hè? want je, het is niet dat je daar komt... en denkt, die Vidaagse komt. Maar je, je ziet een keer die Vidaagse, je ziet dat mensen allemaal uh, uh, dingen kopen. En je ziet andere mensen daar geld mee verdienen. En dan dacht je, nou goed. En een vriend van mij die, die had al eerder dat soort dingen gedaan. Dus toen dacht je, nou, laten we het doen. Het is ook toevalligheid, hè. Het is ook denken, je pikt iets op. En denken, nou, laten we het doen. En dan gebeurt het en dan is het ook leuk. En, en wat stond er op die t-shirts? Nou, de meest belachelijke dingen. Dus dat, dat was niet, dat mag Dingerman de schoonheidsprijs qua design niet, uh, niet hebben. Het was heel simpel, een mannetje met een glas bier, met, met, met een glas bier voor zijn neus en zo. Dat, het, was heel, het, was ook verder, het was heel plat. Maar, maar het verkocht? Het verkocht en het was, uh, het was ook wel leuk. Want je doet het ook zelf, hè? dat is ook leuk. Ja. Nou, zo. Duidelijk. Dingerman Kuilman, jij was uh, uh, bij Philips... Verantwoordelijk voor hoe de dingen eruit zagen. Design, visuele communicatie. Wat heb je bijvoorbeeld gedaan? Iets wat je, je herinnert. Ja, wat ik, wat, ik, wat ik me herinner was dat we. Uh, uh, Philips was natuurlijk een bedrijf. is nog steeds een bedrijf. Dat, dat over de hele wereld zit. Ze hadden in die tijd een vrij grote. Uh, divisie die bezig was met. Uh, zeg maar consumentenproducten. En dat varieerde van. Uh, van haardrogers tot. Uh, uh, videospelers. Uh, en wat je dan zag als je over, over de wereld reisde... was dat al die verpakkingen die zagen er anders uit En uh, wij, wij waren verantwoordelijk in feite ook voor de, voor de consistentie... voor de samenhang van dat programma. En dat was, dat was ergelijk en dat was ook schadelijk voor, uh, voor het merk. Dus wat we dan deden was... we lieten uh, die verpakkingen eigenlijk uit al onze uh, agencies komen. Die brachten we naar Eindhoven. Daar maakten we een grote piramide van de chaos die ze wereldwijd hadden geproduceerd. En dan kwam dan het, uh, de, de top 50 of de top 100 van Philips kwam daar langs. En zeiden tegen mensen, is dit nou de bedoeling? Ja, dus er is toch één grote piramide van allemaal dingen die er anders zijn? En die, en die, die, die, die schrokken zich letterlijk te platter En uh, uh, nou, de week daarop had je dan, want je, want je werkt natuurlijk voor interne klanten... Uh, had, je een, had je een opdracht om voor bedrag X dat uh, binnen het jaar op orde te brengen? En, en hoe dan ging je aan de slag. Hoe kwam ik dat het er allemaal zo verschillend uitzag? De, de, ja, het, om, was een... om, om, omdat het een. een, een uh, Philips was eigenlijk een heel lokaal georiënteerd, pragmatisch bedrijf. Dus er uh, was ook niet zoveel aandacht voor samenhang. Als je, als je, we hebben kunnen lang over Philips praten. Maar als je realiseert, zoiets als huisstijl. Het eerste huisstijlhandboek van Philips werd in de jaren zeventig gemaakt. En toen bestond het bedrijf, het bedrijf al 80 jaar. Ja, ja. Goed. Zo, dat, hè, dat, dat zegt iets over bedrijfscultuur. Overigens, en de rol die vormgeving heeft. In het en een rol die vormgeving. En, en overigens was dat ook wel weer interessant omdat je dan een heel ander soort huisstijl krijgt. Dus als je dan, je ziet dan allerhande uh, uh, dialecten over de wereld, die ook weer iets zeggen over uh, je bedrijf en hoe het bedrijf zich verhoudt tot de omgeving. Zitten we ook eigenlijk meteen midden in het verhaal van, van Steve Jobs. Ja. Hoe, dingen, hoe dingen eruit zien. Uh, dat is iets waar hij van af aan heel goed over had nagedacht. Ja. Ik, ja, ik moet er even aan denken, omdat je zegt de rol van vormgeving. Wat ik, een van de dingen, daar komen we straks op te praten... is dat vormgeving, vind ik bij Jobs, niet alleen maar de functie had... van hoe zagen dingen eruit, maar veel verder rijkende consequenties had. Hij dacht in vormen en de consequenties voor die vormen die waren veel breder dan alleen maar hoe ziet het eruit. He, dat die, de kasten van binnen waren anders. dus vormgeving. Ik had het idee dat vormgeving bij Apple veel dominanter... een andere rol speelt dan in, bij veel andere bedrijven. Dat idee heb ik. Ja, ja. nee. De, de, uh, het, het, het verschil bijvoorbeeld met een bedrijf als uh, Philips is... dat toch daar blijft vormgeving heel erg aan de buitenkant hangen... Ja. Terwijl het bij Jobs ook echt een uitdrukking is van uh, de identiteit van het product. Uh, uh, de, de, de betekenis van het product. Het is heel diep verankerd in het merk en in het product zelf. En dat, dat maakt echt het verschil. Dat, dat voel je ook. Jobs, wat voor man was die? 's ochtends ging hij naar een uh, zen-boeddhistisch. <lacht> uh, practicum, zullen we maar zeggen. Dan zat hij gehurkt, vier uur achtereen. Binnen zijn mond. Zijn te doen, bijvoorbeeld. Smiddags was hij toehoorder bij uh, natuurkundecolleges... van uh, de Universiteit, Universiteit van Stanford. S'avonds werkte hij als monteur bij het bedrijf Atari. Hij werkte in de avonddienst omdat hij namelijk van mening was... dat je van appeltjes kon leven. En als je de hele dag maar appeltjes bleef eten... dan hoefde je ook niet te douchen, zei hij. Want dan ging je niet stinken. Dat deed hij wel, dus moest hij in de avondploeg werken als monteur. Een totaal krankzinnige man dus. Ja. Ja. Geen aardige man, een tyran zou je kunnen zeggen, denk ik. Maar iemand, wat ik mooi vind, een van de, als je moet typeren, een aantal dingen vallen op. De eerste is dat hij zichzelf vanaf het begin ervan heel bijzonder vond. En dat was hem ook aangeleerd door zijn ouders. En ja, zijn ouders zeiden ook, zei zei ook, je bent een bijzonder iemand. Volgens mij, als je dat kind zegt, gaan er hele rare dingen gebeuren. Nou, er, zit, er zit een moment in het boek, en dat, dat, is de, uh, uh, dat, dat, dat heeft ook iets diep tragisch. Er wordt beschreven dat hij zich realiseert dat hij intelligenter is dan zijn ouders. Ja, dat is, dat, is, dat is voor mij een van de, een van de uh, belangrijke momenten in het boek. Omdat daar... Dat is, dat is, dat is niet een hoera-moment, maar dat is een heel tragisch moment. Een moment van grote eenzaamheid, omdat hij zich realiseert... dat hij zich eigenlijk niet kan verstaan tot zijn stiefouders zoals hij zou willen. Dat is wel mooi wat je zegt. Dat is het, dat is het, dat is het belangrijkste moment. en Dat is ook een tragisch moment. Ja. Maar zouden niet heel veel mensen dat hebben? Dat ze op een dag om zich heen kijken, 15, 16 jaar oud... en denken, nou, ik ben toch echt een stuk slimmer... dan wat hier aan de overkant van de tafel zit. Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat we hem een aantal dingen meespeelden. Kijk, hij, hij werd vanaf het begin van en dat vind ik heel belangrijk, zijn opvoeding... en hij werd vanaf het begin af aan als echt als bijzonder getypeerd ook, hè? Dus hij, was natuurlijk, hij had natuurlijk bepaalde kwaliteiten die niet iedereen heeft. Ik bedoel, hij was uh, erg uh, intelligent, uh, vasthoudend. Als je teruggaat naar zijn echte ouders, dan zitten daar ook nog wel interessante dingen aan. Dus hij had een aantal eigenschappen die niet iedereen gegeven is. Maar volgens mij werden die eigenschappen ook nog eens een keer vergroot. doordat die ouders voortdurend zeiden: Je bent een heel bijzonder iemand. En, uh, dus hij heeft zich altijd volgens mij heel erg als bijzonder. Ja, als iemand dat voortdurend tegen je zegt dan ga je een hele relatie ten aanzien van de omgeving krijgen. Dan ben je volgens mij veel minder geneigd om uh, alles over te nemen van die omgeving. Maar je denkt, ik ben bijzonder, dus ik ga mijn stempel drukken op die wereld. Nou, dat heeft hij vanaf het begin af aan, volgens mij, uh, heeft hij dat heel erg gehad. Um, en je moet ook niet vergeten dat de context waarin die groot werd... natuurlijk ook een vreemde was. Hè? Enerzijds heel veel vrijheden, de jaren zestig uh, rond die tijd, Stanford... Ja. Uh, die kant van Amerika, dat was natuurlijk ook wel een hele bijzondere context, ja. denk ik. Het is, als je, Dingerman Kuilman. Ja, je ziet in het boek dat hij, dat hij, uh, hij is bijzonder intelligent is. En hij heeft een aantal, aantal hele sterke karaktereigenschappen uh, Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... is het ook echt een, uh, een, een gestoorde persoonlijkheid. Uh, ja. als, je, als je zegt, wat, wat, is, wat is misschien de drijfveer van het boek? Dan zie je iemand die, die 600 pagina's lang op de vlucht is voor zichzelf... Dus alles wat te maken heeft met affectie, intimiteit, kwetsbaarheid... daar holt hij consequent voor weg. In de relatie tot zijn ouders, in de relatie tot zijn kinderen... in de, in de relatie tot zijn omgeving. Uh, dus er zit, zit iets in het boek van iemand die voortdurend bezig is... om als het ware uh, aan zichzelf te ontkomen. Omdat hij misschien wel bang is dat als hij eraan toekomt... dat dat dus reuze tegenvalt. Deze man wordt natuurlijk, en dat is ook de bedoeling... steeds, steeds raadselachtiger. Er is al, er is al, er is al veel over hem, over hem gepraat. Maar ook als je, ook als je de, zijn biografie hebt gelezen... en ook als je deze speciale editie van Times hebt gelezen... Dan, en dat gaan we ook in dit uur wel, uh, wel duidelijk maken... dan, dan wordt hij ook op een bepaalde manier steeds ongrijpbaarder. Dit is overigens met boeken, En ik praat met Dingeman Kuilman... Die vroeger uh, voor Philips uh, werkte. We hebben de piramide net beschreven gezien. met al die verschillende ontwerpen die ze dan wereldwijd maakten. Eén totale chaos. Dat had Jobs in elk geval nooit, nooit gedaan. Tegenwoordig werkzaam voor Artes, de kunsthogeschool in Arnhem. En Roland van der Voorst, een van de oprichters van het reclamebureau D. Goed, een man die opgroeide in Californië. S ochtends zijn s middags naar Stanford, natuurkunde volgen, s'avonds monteur. Een rare man contact gestoord, uh, artistisch. Ook geen aardige man. Nooit geweest. Er zijn ook verhalen dat als je hem aankeek... Ja. dat hij in staat was om je, om je, om je te, ja. te ontslaan. Ik wil ook een kleine blik vooruitwerpen naar het einde van dit programma, uh, Roland. Want jij hebt een aantal dingen opgeschreven. Die moet je even nu in je vertellen. vertellen. En dan gaan we ze, straks gaan we ze, gaan we ze dingen... Want je bent een aantal dingen beter gaan begrijpen ja. door over hem te lezen. Wat, nou, wat bijvoorbeeld? Nou, ik ben Wilders beter gaan begrijpen. Hè, dus uh, toen ik... Toen ik jobs, ben ik Wilders beter gaan begrijpen. Ik ben beter gaan begrijpen... Uh, Sorry, beter gaan begrijpen leiderschap. Uh, hoe leiderschap werkt en wat zijn bijdrage aan leiderschap is geweest. Ik liep um, um, voor, uh, vanochtend door de Albert Heijn en zag daar een brood. En daar stond op uh, brood met passie. Nou, Dat ben ik ook veel beter gaan begrijpen. Waarom, waarom dat überhaupt gebeurt. En ik ben babyboomers beter gaan begrijpen. Dus dat zijn heel veel dingen die ik beter ben begrij gaan begrijpen door... Uh, door, uh, door over jobs te lezen. Ja. Ja. Nu de vraag. Wat maakte hem zo bijzonder in... Die tijd, wat snapte hij nu als geen ander? We hebben het over Amerika, jaren zeventig. Ja. Het begint allemaal, misschien moeten we dat ook even uitleggen, met, met een, een, een, een poging om, om te telefoneren. Met de Blue Box was dat. Ja, nee, het begint eigenlijk allemaal met, met Park. Park is, is, is het, was het. Het laboratorium van Xerox. Eigenlijk op grote afstand van het hoofdkantoor van, uh, van Xerox. En dat was, was een... Was de kopieerapparaat, hè? Ja, ja. en dat was, was, een, was een technologische speeltuin. En dat is echt... Uh, uh, park is, uh, is, is, is een bron van heel veel. En uh, je ziet ook dat Vandaaruit van daaruit worden dan, komen de hackers... en er komen uh, uh, uh, soort, uh, technologische clubjes bij elkaar. De, de, de garages, die uh, uh, daar ontstaan bedrijfjes. En eigenlijk in die omgeving... Zie je dat, uh, dat Jobs aan de slag gaat. En, en, en zijn eerste product, inderdaad, is, is, een, is een soort van hackerproduct. Uh, een, een, een blue box. Ik geef uit wat het is. Nou ja, wat, wat hij. Uh, ik, ik, ik, ben geen, ik ben geen techneut. Hè, dus, uh, maar uh, het, het, het, was, het was eigenlijk een apparaat, uh, waarmee je kon bellen. Uh, tegen hele lage kosten. Omdat het uh, uh, apparaat de. de, de technologische systemen van de telefonie uh, fopten. Ja, dus de door de signalen maakte, te imiteren. Je maakte piepjes ja. en met die piepjes brak je als het ware in op, uh, uh, op het netwerk. En het netwerk wist dat niet. En zo kon je uh, met iedereen bellen zonder dat je er rekening voor kreeg. Zo hebben ze dan met de paus proberen te bellen voor, voor helemaal niks. Ja, ja, dat is wat ja, ze deden. Daar begonnen we ja, mee. Maar Xerox, ja. dat is belangrijk. Want Xerox is een bedrijf, kopieerapparaat... Ja. die dus verder waren dan wie ook, ja. met computers, ja. met wat dan ook. Ja. Ja. Alleen het hoofdkantoor in New York had dat niet door. Nee, dat was prachtig. Ja. Dat was een soort denktank van, van mensen die met allerlei interessante ideeën waren. Eigenlijk ook een goudmijn. Een van de interessantste dingen was dat er goud aan ideeën opgeslagen... die later voor een deel door jobs zijn gejat... Uh, he, dus, uh, maar iedereen kon daar gaan en kon daar zijn ideeën bedenken en Jobs die, uh, die leerde al snel, al vroeg was niet, was niet kennen dat is dan zijn maatje die vooral heel goed was echt een bedenker hij nou, nou, was een programmeur, een programmeur. Dus, dus, die dus, kon en, en Jobs goed. kon niet programmeren precies dus die, die, die begreep dat ongeveer wel, maar die kon het zelf helemaal niet. Nee. Maar hij begreep wel dat die Worstenjak ja, die tegenover nee, nodig nee, had. Nee, had nee nodig. Dus, dus, ja. Ja. Hij, hij zag dat hij nodig had en hij gebruikte hem. En Worstenjak was een goed zak. Het tegenovergestelde ja, figuur van ja, Jobs. Ja. Een ontzettend aardige lieve ja. man die toen ja. hij eenmaal geld had... ook het weggaf aan andere ja. mensen. Terwijl ja. Jobs, niet, die was stinkend rijk ja. en nooit zijn oude vrienden nee. weer geld nee. gaf. Het was eigenlijk het is, ach, een verschrikkelijke man eigenlijk. Die ja. Zo, het is echt een afschuwelijke ja. man. Het was ook moeilijk. Ik had ook moeite om echt toch sympathie voor te krijgen op het laatst. Ik had wel bewondering. Voor, maar sympathie is echt moeilijk. Ja. Terwijl die Wozniak is een, is een lieve man met wel veel geld, maar. In een knutselomgeving? Ja, dat, dat is, ja in dus, garages. Dat, dat ja. Is in garages. En, en, en dat, is, dat is echt een Amerikaans ding. Dus de, de, het bestaat nog steeds. Hè. Je, hebt, je hebt nog steeds die private labs in de Verenigde Staten waar, waar, waar uh, projecten worden bedacht waarvan je vandaag denkt: van nou, het zijn die helemaal gek geworden. Hè? En, en, en, en, en, in de New Yorker stond een prachtig verhaal van een van die mensen die bezig was om uh, uh, windmolens te ontwikkelen die in de stratosfeer zouden draaien. En, uh, en de technologische opgave is dan om te kijken... hoe je draadloos de energie die je daar opwekt weer terug naar de aarde kunt krijgen. Ja, en dan, denk, en dan krijg je denk, je... Die, denk je, die zijn stapel gek geworden. Ja. Maar er wordt door, dus door, door, door private investeerders wordt er geld in gestopt. Daar zitten ongelooflijk knappe, creatieve mensen. En af en toe popt er iets uit en dan gebeurt er iets. Ja. En dan nog eens, hebben we het uit de stratosfeer? Dat gaan we dus ook binnen ja, 20 jaar doen. En eigenlijk, uh, Henry Ford was idem dito. Was ook, was ook ja. iemand die, die uh, van jongs af aan, aan aan motoren en auto's knutselde... en vanuit de, echt vanuit de garage van zijn vader een concern opbouwde. Ja. Maar goed, dan zitten we nog even bij Xerox, dat ja. kopieerbedrijf. Ja. Daar hebben we ook uh, de eerste computers staan. Ja. Daar komt Jobs naar binnen, die ja. ziet zo'n computer. Hij ja. ziet uh, ook iets wat op een, een muis lijkt. Ja. Ja. En hij, maar dan... Dan nou ja, gebeurt hij, het. Hij ziet een aantal dingen. Hij denkt, en hij denkt dat kan ik gebruiken. Wat interessant. Um, hij had het inmiddels met, met, uh, met die Wozniak. Had hij dus, uh, die liet hij, liet hij op een gegeven moment de Apple maken. Ze gingen een Apple maken. Ze gingen eerst een computer maken. En op een gegeven moment zien ze bij Xerox een bepaalde, uh, uh, een bepaalde bedieningsinterface. Die, waarvan Job zegt, jullie zijn gek dat jullie dit niet gebruiken. Dus hij gaat met Xerox in gesprek van, Wa waarom gebruiken jullie dit niet? Xerox zegt, ja... God het licht daar zomaar uh, kan onderscheiden. En Jobs die ziet dat en die pakt dat op. Dus die denkt, daar kan ik wat mee. En dat zie je voortdurend eigenlijk in de hele carrière van, van Jobs. Hij heeft ontzettend goede mensen om zich heen die heel goede dingen kunnen bedenken. En hij pakt het op, hij combineert het, hij vervormt het en hij maakt het werkbaar en tilt het, het eigenlijk naar een hoger plan. Ja. Uh, wat hij eigenlijk in zijn hele carrière doet. Ik had het net al over die man vond zichzelf bijzonder. Hij wilde ook hele bijzondere, bijzondere grootste dingen maken. Twintig jaar later ontmoet hij zo'n scully, zo'n man van, uh, van Pepsi-Cola... die hij dan vervolgens eigenlijk als CEO wil hebben. En, en, en om hem over te halen zegt hij, wat ga je nou doen? Ga je suikerwater blijven verkopen ja. of ga je mee de wereld veranderen? Nou, dus dat, dat, hij wilde de hij wereld heeft een, veranderen. Hij heeft, hij, heeft een goede, hij heeft een hele goede intuïtie ja. voor, uh, uh, voor laten we zeggen... technologie die eraan toe is ja. om geïntroduceerd te worden. En want hij loopt ook niet te ver vooruit. Kenmerkend is... Uh, dat vind ik zelf wel interessant. Dat uh, Apple had een, had een fantastisch project toen uh, Jobs er niet was. Dat was het Apple Newton project. Dat was eigenlijk de eerste, eerste PDA. Hè, dus zeg maar de, de eerste palmtop die werkte. Uh, maar Jobs haatte dat apparaat, want hij had het niet zelf bedacht. Uh, en hij uh, uh, haatte het uh, schrijven met een stylus op een scherm. En je ziet tot op de dag van vandaag dat, dat, dat bij de iPad en de de iPod, dat doe je met je vingers. Dus hij, hij, hij zag daar vanaf. Hij haatte het zelfs. Die, ja, hij vond hat het. hij ja, haatte hij, die stilus. Hij haat, haat het echt, ja. Ja. En, uh, en die, uh, die, die, die Newton, dat was een, was een fantastisch project... waar we bij Philips ook naar keken. Want dat kon allemaal dingen waar iedereen mee bezig was... maar er was eigenlijk nog niemand die dat, die dat op de markt zette. Het was een enorme flop voor Apple. Ze waren er veel te vroeg mee. En in die zin zie je dus dat dat was Jobs waarschijnlijk nooit overkomen... die had aangevoeld dat dat project als het ware ja zijn tijd te ver vooruit was. Want het was ook wel een echte marketingjongen. Dus die had, dan, die had dat dan even laten liggen... of die had dan net iets anders gedaan. Het, yeah. Dat is wel een grote. Nou, kijk, moment. We weten nu al een paar dingen. Je moet A, vaak horen dat je bijzonder bent. Ja. Je moet uh, mensen om je heen verzamelen die dat ook zijn. Die iets kunnen. En die iets kunnen vooral ja, ook. Ja, dat is belangrijk. Waarvan je de ja. dingen kunt, kunt, kunt, ja. kunt overnemen. Je moet je tijd niet te ver vooruit zijn. Nee. nee. Je moet dus geen revolutionair zijn nee, daarin. Nee. En dat vind ik interessant. Kijk, dat zou ik dus bijvoorbeeld nooit bedacht hebben. Je gaat ochtends naar, uh, naar zo'n naar, naar zo Zen-boeddhistisch centrum. En dan zit je heel rustig en dan hoor je niks. En dan bedenk je dat zo'n computer van jou... Ook geen geluid mag maken die ventilator die mag niet te nee, hard zoomen. Want dat is niet zin, ja, klopt. Ja. Ja. Maar dat is toch ook krankzinnig om nee, zo te denken. Hij, maar hij zat vol met dat soort. Ja. Dat soort de, de, de, de, de, een beetje gek was hij natuurlijk wel. Nou, en het zegt nog iets anders. Wat ik heel, en dat mis ik bijvoorbeeld bij veel bedrijven tegenwoordig, hij laat zijn persoonlijkheid. Het persoonlijke en het zakelijke zijn één voor hem. Kijk, wat je bij veel mensen ziet die een bedrijf hebben, die op een gegeven moment als ze iets gaan bedenken, die laten hun persoonlijkheid thuis. Bij hem is dat helemaal wat, niet. Wat, wat, wat kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, kijk. Um, t, nou ja, ik ben bij veel bedrijven. En die bijvoorbeeld doen, doen ze de marketeers. Die doen dan onderzoek. Hè? Die gaan een consumentenonderzoek doen. En die horen dan van. Terwijl ze zelf ook consument zijn. Die mensen kopen ook boodschappen. Veel van die mensen kopen ook boodschappen. Maar de kennis die ze, als, als thuis, die ze zelf in de supermarkt opdoen. die nemen ze dat niet mee naar hun werk. Ze zitten in hun werk en dan doen ze ineens heel andere dingen. Maar dan doen ze alsof ze het allemaal niet meer weten. Dat doen ze zelfs al ze niet weten. Maar ze, het, ze zitten dus in een ander mantra. En dat is een van de knappe dingen van, van jobs, vind ik. Het is, hij maakt het, en dat vind ik ook een bijdrage aan leiderschap... hij koppelt dat zakelijke niet los van het persoonlijke. Dus hij laat zijn persoon, alles wat hij voelt, wat hij merkt, wat hij doet... wat hij leeft, wat hij ruikt, neemt hij mee in het zaken doen. En, en, en dat vind ik knap. Ja, dat, dat ik vind dat niet helemaal waar... omdat die, die, die, uh, die persoonlijkheid van hem, dat is, dat, is, dat is wel een heel ingewikkeld ding. Dus het is niet, het is niet iemand die... Uh, uh, zijn, een, een, zijn ervaringen in een gezinsleven of in een thuisleven meeneemt naar zijn werk. Nee, dat, dat, dat eerste stuk dat, dat duwt hij ook heel ver weg en dat heeft hij niet. Dus het is, het is wel een hele verwrongen persoonlijkheid... Nee, zeker. Die, uh, nee, dat nee, is waar. Die, die, ...die daar dan opereert. En, en, maar maar dat laat onverlet. Overigens, dit is Brands met, uh, met boeken. En we praten over de biografie van uh, Steve Jobs van Walter Isaacson... Uitgekomen bij uitgeverij Spectrum. En ik zei al, dat is een van de meest inspirerende boeken die ik dit jaar heb gelezen. En dan overdrijf ik echt niet. Je kunt er heel veel op aanmerken, maar het geeft ook te denken, zoals het nu uh, tijdens deze uitzending ook al blijkt. En ik praat met uh, Dingenman Kuilman. Hij is uh, van de Kunsthogeschool Artes en werkte vroeger bij uh, Philips. Je hebt ook nog bij Premsla gezeten. Je weet veel van uh, vormgeving. En Roland van der Vorst van het reclamebureau D. Nou, wat jij nu zegt, dat, daar wil ik, daar, daar wil ik mm -hmm. toch even op terugkomen. Namelijk op, op dat je... Dat, je dat, is, dat is heel raar. Mensen eh, doen boodschappen. Ja. Ze zijn, zijn ook hoog in een bedrijf. Ja. En in dat bedrijf lijkt het wel alsof ze weer geamputeerd worden... Ja. van die werkelijkheid waar ze anders in zitten. Ik zal je nog een voorbeeld geven ja. daarover. Kijk, Als je, vraagt, als je kijkt naar, naar jobs en leiderschap... dan kun je zeggen ja, de bijdrage van jobs is geweest dat die verbeelding toevoegt. Een van de dingen die ik vind dat die toevoegt is gezond verstand. Hij komt in 1997 euh, terug naar uh -huh. Apple. En wat hij daar aantreft is een chaos. Het gaat heel slecht met Apple. Uh -huh. En Pixar uh, dat, dat, uh -huh. had hij opgezet. Maar hij komt terug en hij kijkt daar naar die vormgevers. Uh, en hij kijkt naar die productontwikkeling. En hij ziet eigenlijk heel veel verschillende initiatieven. En wat zegt hij? Ik snap het niet. Ik begrijp hier helemaal niets van. Gezond verstand. Hij gaat eigenlijk met een gezond verstandbril daarnaar kijken. Moet je je voorstellen, wat ik bij veel bedrijven mis is ja, dat af en toe ja. mensen zeggen, ik begrijp het niet. Ja, als, als, als, een financiële dienst, als mensen op een financiële dienstverlener uh, bij, bij een bank... die zouden nee, af en toe ook moeten zeggen, nee, ik snap er niks ja. van. En waarom komt dat? Ik denk dat het komt omdat veel mensen inderdaad geamputeerd of vervreemd zijn... als ze bij een bedrijf werken, terwijl wat jobs doet. Dat laat hij niet toe. Uh, jobs heeft een, heeft, een, heeft een... Maar wacht even, wacht even. Dit, nee, maar jij krijgt nu een vraag, uh, hierop voortbordurend. Jij zat bij Philips, he? je ja, was bezig ja, ja. met die vis, visuele communicatie ja. van Philips. Philips produceert in die tijd wereldwijd honderden soorten vormgeving. Ja. Waar jullie een piramide van konden maken. En je ja. kon er ook nou, ja, nou, je kon er geen wijs uit worden. Ja. Was, het, was, was, was er dan was er wel eens iemand in je omgeving die, die zei: Dit snap ik niet. Wie heeft dit? Hoe komt dit? Ja, natu ja natuurlijk. natuurlijk. Kijk, de, de, er lopen niet allemaal domme mensen rond. Nee, nee, nee het gaat en, niet om maar, maar kijk, het grote verschil is dat. Uh, uh, en, en, en dat is, dat is het, het, het, het, het, het, het leiderschapsdilemma dat, dat, uh, uh, dat Jobs belichaamt. Dat, wat hij laat zien is dat je in feite autoritair, dictatoriaal... Uh, niet empathisch, amoreel leiderschap nodig hebt... om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. En dat is ook iets wat in Amerikaanse bedrijven... kun je dat, kun je dat nog veroorloven. Europese bedrijven die zijn veel humanistischer. Die, die, die werken heel anders. Dat wordt niet geaccepteerd. Dus ook binnen een bedrijf als Philips... zie je dat er in feite veel meer consensus is. Het is ook onderling het, het, het wegen van belangen... en het zoeken naar compromissen. En daardoor die helderheid... Hè, die, want dat is, dat is waar Ronald het over heeft. Die, die, dat gevoel voor helderheid dat Jobs heeft... in alles wat hij doet. Hè, het moet zuiver zijn, het moet helder zijn. De ruis moet eruit. Dat kan hij, van bovenaf kan hij dat programma... Helemaal door dat bedrijf voeren. Door de positie die hij heeft. En dat was volstrekt uniek. Dat, ja, dus dat, dat, dat, dat bestaat niet, of... niet in een bedrijf. Nou, Gaan, wacht dus. even. Hier, hier krijgen we een heel ja. interessant dilemma. Hier krijgen we namelijk Amerika tegenover Europa ja. te staan. Want jij zegt met zoveel woorden. Ja, ja luister, ja. Het is allemaal leuk ja. wat je vertelt uh, van de vorst. Maar ja. uh, je kunt alleen maar zo, zo uh, die, die, die werkelijkheid meenemen. Dat bedrijf in het doorheen jagen. Als je een soort uh, dictator bent. En wij Europeanen uh, zijn zo liefdevol. Dat uh, gaan we met elkaar om, dat zullen we niet kunnen doen. Nou, daar mag jij dan gehakt van maken. Nu. Nou, kijk, het gaat me niet om... Het gaat me niet om dat die man... Auto... <lacht> Natuurlijk was het autoritaire man. En uiteindelijk, zeker als hij, toen hij eenmaal een groot bedrijf had... het was een afschuwelijke man. Dus ik zou die leiderschapstijl die hij heeft... namelijk, gij, uh, gij, ik, ik zeg wat het is en gij zult gehoorzamen... Ja, die zou ik niet willen kopiëren. Maar wat ik er wel goed aan vind... het leert mij wel iets over hoe je ook een bedrijf... afgezien van de, van de manier op je doet, hè, autoritair. Maar wat die, er is één aspect wat me bijzonder interesseert... omdat hij nooit vervreemd is geraakt. Mensen in zijn omgeving misschien wel. Ja. En dat zie ik in heel veel bedrijven wel gebeuren. Ja. Dan kom ik op mijn punt over uh, die, die piepers. Uh, of wat zei ik? Die, uh, Passie. Passie. Ja, dat moet ja. je even uitleggen. Ja, ja. dan moet ik even ook duidelijk ja. maken. Ik pik het even. Je ja. hebt hier een notitieboekje bij je. Ja. En daar schrijf je... Allemaal dingen op. Ja. De hele dag allemaal dingen in op. Die je niet moet vergeten. Maar <laughs> nou goed, hier heb je Ik wil net zeggen, dan gaat hij allemaal zeggen wat ik, wat ik eerder heb. <laughs> uh, gelukkig doet hij dat niet. Doe je dat niet, Wim? Uh, nee, ik heb een fascinatie al uh, lange of niet lange tijd... maar sinds kort over het woord passie. Want als je gaat ga naar een supermarkt en dan zie je brood met passie. Ik kwam laatst tegen passie voor piepers. Dat waren, was een zakje met aardappelen, de passie met piepers. Ik ben laatst ook tegengekomen passie voor pallets... Nou, je ziet dus heel veel. Dat wat zat, was dat? dat. was op. Een, er zat een groot bord, een reclamebord van een bedrijf wat blijkbaar passief had voor pellets. Passie voor pellets. Dat zijn plastic, plastic sentimenten. Dat ja. gaat niemand natuurlijk geloven. Nee, dat is, wat is een plastic sentiment? Ja, een sentiment wat, wat ergens opgeplakt is en wat niet echt is. Wat niemand echt... Kijk, ik geloof, niemand gelooft natuurlijk dat, iemand, dat een bakker... Dat is gewoon reclame. Huh? Dat is eigenlijk gewoon de essentie van reclame. Nee, dat is niet waar. Ik kom direct op reclame, ja. ik kom direct op reclame van jobs. Dat deed hij namelijk wel heel goed. Ja, toe. wacht even. Jullie, zijn, ja. jullie hebben beide dus als, als, ja, als reclame ja, ja. bij FAV gewerkt... ook nog wel eens aan een gezamenlijk project gewerkt? Jawel, ja, vast wel. Vast ja. zeker. Nee, maar we hebben goed over reclame ja. gesproken. Waarom geloof ik, het, geloof ik dat brood bij Albert Heijn niet? En geloof ik... Uh, uh, dat reclame van jobs wel, dat heeft mee te maken... Dat maar waar ik, komt die passie vandaan? Die passie is opgeplakt, die slaat nergens op. Er maar wie, wie, hoe, hoe, hoe komt mens, dat dan opeens? Ik denk namelijk dat mensen denken, ach, ik moet het verkopen. Ja. Maar het, het is een vorm van vervreemding. Mensen die to, to, totaal niet... Die denken, ik plak er maar passie op en het voelt niet echt. Dat is dezelfde vorm van vervreemding als mensen die niet snappen waar ze mee bezig zijn. Ze zitten in een cocon, ze zijn geamputeerd en vervolgens zeggen ze, ik plak dat, plak dat passie en kom, op. En dan kom jij binnen met je bureau en ja. dan zeg je, nou, dit is passie voor pallets. En dan nou, zeggen dat... zij, yes, yes. 100.000 euro. 100 euro. Ja, ja. Nou, zeker ja. niet. Zeker ja. niet. Ja. Ja. Nee, maar dit, het gaat wel over... Je zegt dat het is reclame. Want Jobs, Job bij Jobs had dat had nooit nee. gekund. En dat nee, komt we... omdat, het, omdat die man... Nou, wacht, namelijk, mag dat, dat komt namelijk omdat hij... zelf, de reclame was persoonlijke reclame bij Jobs. Je voelt gewoon... Bij hem was dat nooit gebeurd. Je, hij, het was een luidspreker voor hemzelf. Dus hij was, bij hem was reclame en alles wat naar buiten kwam... Niet, on, niet losgekoppeld van zijn persoon. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. En dat zie, is bij passive voor en al die dingen wel. Dat geloven die mensen die, die dat maken, die geloven dat helemaal niet. Daar ja. ben ik van overtuigd. Nee, dat, met dat laatste ben ik het volledig eens. Kijk, Jobs was om uh, um, um het maar te zeggen, was, was een neurot, Dus die, ja. die, die, uh, alles wat hij deed was één op één met, met de man verbonden. Ja. En hij had het woord passie nooit gebruikt. Nee. Omdat hij... Uh, uh, want die, die, dat, dat talent had hij dan weer wel. Uh, hij hanteerde een zekere poëtica. Hij had ja. passie nooit als, nee. als woord gebruikt. Nee, hij had die oh, passa opgeroepen. Had hij, had hij opgeroepen. Ja, ja, dat net, net, uh, ja. ja en nu je het daarover hebt, over hoe hij dingen bracht... en dan kom ik uh, ook meteen bij... Time, want die hebben ja. dus deze week, uh, dat hebben ze heel mooi gedaan trouwens. Ligt in de kiosk een special over hem uh, gemaakt met mooie foto's trouwens ook. En op de voorkant dan als titel het genie dat, de wereld, dat onze wereld veranderde. Nou, onze wereld is veranderd uh, door hem. We kunnen het er nog over hebben in wat voor, wat voor zin precies. Maar dat woord genie, dat slaat nu nergens op. Dat hangt er vanaf wat je onder genie verstaat. Toch het is een beetje. Nee, maar kijk, genie. In de zin van als je zegt. kijk, hij was geen genie omdat hij het allemaal zelf bedacht. Hij was geen visionair omdat hij dat allemaal zelf bedacht. Hij pakte het op, hij vervormde het en deed er vervolgens iets mee. Maar dat is een groot verschil, vind ik, van de jobs voor 1995 en daarna. Maar ik heb jou een verhaal gestuurd. Ja. En dat, dat, dat is misschien wel interessant om dat er nu in te brengen. Dat ja. is een verhaal uit de New Yorker van ja. Malcolm Gladwell. Ja. Een van de ja. betere schrijvers over wetenschap, die ja. Ja. haar fijn uitlegt ja. wat hij. Ja. Nu precies deed. Ja. Nou, kijk, Letwell zegt in dat stuk. Je hebt mensen die dingen echt bedenken. En je hebt mensen die dingen. Wat noemt hij? Tweakers. Dat zijn mensen. Ja, dan komt hij ja. met de 19e eeuw aan zetten. Engeland, Frankrijk en ja. Duitsland. Zal ik het. Ja, zal ik even, even zeggen, Zal ik even uit mijn ja. rol van ja. vragen stellen knippen ja. nu en dit voor iedereen? Ja. Want het is wel heel verhelderend, ja. namelijk. Ja. Letwell die, die citeert uit een artikel dat hij heeft gelezen. Een wetenschappelijk artikel. 19e eeuw. Mm -hmm. Uh, Engeland, Frankrijk, Duitsland zijn ongeveer allemaal even ver wat betreft hun uh, uh, industrialisatie. Ja. Het ontwikkelen van industriële producten. Alleen Engeland wint. En waarom wint Engeland? Engeland heeft de meeste tweakers. Dat is geen twitteraar. zo Iemand die de hele dag onzin doorstuurt. Nee, wat is een, wat is een tweaker? Nou, dat is iemand die dus niet altijd al zelf hoeft te bedenken. Maar die, wat hij die doet is hij pikt iets op, hij vervormt het en maakt het werkbaar. Dat is eigenlijk wat een tweaker is. Ja, en wat je bij Job ziet, is, uh, je kunt het ook wel een genie noemen... omdat hij, denk ik, de, de eerste en misschien tot nu toe ook wel de enige is... die uh, twee, vormen van, twee vormen van vernieuwing met elkaar combineert. Dus je hebt een, je hebt een innovatietraject dat gaat over technologie en de, uh, technologische vernieuwing. En je hebt innovatie die gaat over betekenis, over design, over marketing. En dat speelt allebei een rol. En hij heeft als geen ander begrepen dat je die twee vormen van vernieuwing... die twee vormen van ontwikkeling, dat je die bij elkaar moet brengen. Praktisch alle bedrijven worstelen daarmee. En Jobs heeft heel vroeg gezien dat dat bij elkaar hoort... dat je dat vanuit één gedachte moet ontwikkelen... en dat je dat vanuit één gedachte moet sturen. En dat is de absolute kracht van Apple in ja. de markt. En dat doet me denken aan het volgende. Dat hij, die als geen ander wist hoe hij zijn product in de markt moest zetten. tegelijkertijd kon zeggen: luister, uh, ja, marketing. Het is absoluut onzinnig om te denken dat het publiek weet wat het wil. Ja. Het lijkt tegenstrijdig. Ja, maar nee, maar dat is juist niet. Dat is precies wat Dingeman ook zegt. Hè. Hij, hij zei: Mijn uh, intuïtie uh, is voldoende. En ik breng ook producten waar mensen misschien in eerste instantie. die ze zich niet kunnen voorstellen. En waarvan ze niet weten dat ze ze misschien nodig gaan hebben. Alleen ik zorg ervoor dat ik ze op de markt breng. Ik zorg dat mensen uiteindelijk gaan, gaan gebruiken. He, dus market, dus wat Dingeman, ik ben het helemaal met Dingeman eens dat zijn dus een genie, en ligt, of niet ieder geval zijn kracht, ligt wel in het feit dat hij dingen voorzag. Waar mensen vervolgens achterna zijn gaan lopen. In plaats van dat hij aan mensen ging vragen: Waar heb je allemaal behoefte aan? Ja, en natuurlijk had hij, had hij, hij had een feilloos gevoel voor marketing. Ja. Kijk, om, om, om het over de vormgeving te hebben. Uh, de, de, laat zeg, de, de laatste 10, 15 jaar vormgeving van Apple zijn volledig gekloond van het portfolio van Brown. He, dat is, dat is, dat is, dat is uh, als, je, als je het vergelijkt, is het op het genant af. En Brown, dat is eigenlijk Maar kennen Brown. Brown was, was, was in de, in de, in de jaren zeventig, dat, dat, uh, uh, hoorde dat bij, bij moderne mensen. He, dat, dat hoorde bij een bepaalde ideologie, bij, uh, bij, bij Benno Premsela. En, uh, dat, dat was heel erg exclusief, he, dat, dat, dat, dat, dat minimalistische. En wat Jobs heel goed begreep, en Jonathan Ive ook, dat in de jaren negentig werd het modernisme, werd lifestyle. Dat zag je in, uh, in, in technomuziek zag je dat terug. Dus laat zeggen, die stijl, die oor e eerst heel ideologisch geladen is geweest, die pikte die eigenlijk weer op op het moment dat die stijl modisch werd... en op een andere manier actueel bij jongeren. Daar had hij een feilloos gevoel voor. Puur marketing. Ja, hij had... En, maar ik vind er toch een verschil tussen jobs voor, 95, voor 97 en daarna. Want Dan, 97? Nou, nou, toen hij dus met, de, met uh, iPod kwam... en ja. uiteindelijk met iTunes kwam. Kijk, die vorm van vernieuwing. en toen is hij eigenlijk pas echt zijn geld gaan verdienen. Hè? Dus uh, met name de, ja. op het laatste is hij pas echt zijn geld gaan verdienen. Daarvoor zou je nog kunnen zeggen... het was een man die waanzinnig goed uh, apparaten kon vormgeven... en dat beter deed dan wie dan ook, om het heel zwart-wit uh, te zeggen. Daarna is hij in staat gebleven. Je zou kunnen zeggen, misschien is het wel een tweaker op dat moment... Maar daarna is hij in staat gebleven om hele, gebleken om hele industrie op zijn kop te zetten. He, door iTunes te maken, iPod aan iTunes te koppelen. Dus, dus hele industrieën in en businessmodellen op hun kop te zetten ja. en te veranderen. En dat, vormt, en dat is eigenlijk een veel grotere vorm van innovatie, denk ik... dan, dan, dan tweaken aan een apparaat. Ik heb overigens nog even... Uh, een, iets anders wil ik te sprake brengen. Dat lijkt me ook niet onbelangrijk in dit verband. Goed, we hebben het gehad over hem als bijzonder... Een bijzondere man. wat was hem ook geleerd dat hij bijzonder was. Een onmogelijke man verder ook. Iemand die op het goede moment, op de goede plek was... en goede mensen om zich heen wist te verzamelen. is dus ook een hele mooie anekdote. Die kan ik even vertellen over wanneer hij de iPad moet introduceren. En een hele goede copywriter heeft een tekst gemaakt. Hij kan niet zeggen waarom die tekst goed is of slecht. Hij zegt alleen maar, dit is hem niet. En dan zegt die copywriter, maar wat wil je dan? Hij zegt, "Dit kan ik alleen maar zeggen als je het me laat zien... Dat, mooi, is heel, voorbeeld. Ja. dat is een heel ja, typisch. waarom is dat zo typisch? Hij Want? heeft impulsen nodig om te selecteren en te herkennen. Dus het is iemand die herkent en uh, iets ziet of iets goed is of niet. In plaats van dat hij alles zelf bedenkt. Ja, hij heeft een reactieve creativiteit. Ja, ja, dus hij, als hij ziet, dan weet hij of het het is of het niet is. Ja. Als het er niet is, kan hij het niet zeggen. Ja. Er zijn nee. mensen om zich heen die als het ware heel scherp de opties voor hem creëren, zodat hij kan kiezen. En dan kiest hij goed. En dan kiest hij goed. En de frustratie van die mensen is dat natuurlijk. Dat zijn allemaal geen slechte opties, want hij heeft goede mensen om zich heen. Maar alles is zwart-wit, dus ja. die worden voortdurend weggestuurd als het niet precies is wat hij Maar als hij heeft. dus niet kan kiezen, ja. ja, als hij dus niet kan kiezen, dan. Ja, de, als is. hij niks wil zeggen, dan kan hij niks. Nee, ik wilde even iets over zwart-wit zetten. Daar wil ik straks nog iets over zeggen. Dat vind ik namelijk fascinerend aan hem. En dat is denk ik in marketing een enorme bijdrage aan hem geweest. Van hem geweest. Vertel maar. Nou, kijk, hij heeft, een, wat er gezegd wordt, een, een binaire kijk op de wereld. En dat is? Nou, het, je bent goed of slecht. Zwart-wit. Je bent een, ben een, ben een schurk of een held. En hij keek tot. Totaal binair. Hè? Je had, de, de wereld was echt in zwart en wit uh, uh, uh, verdeeld. En dat denken, wat hem een verschrikkelijke leider maakte, he, intern. Want je was of de ene kant kon je bij het goede kamp horen, en de andere keer bij het slechte Hele, eruit, Hele ploegen, ploegen eruit. Hele ploegen eruit in één ja, ja, keer. Ja, ja. Maar dat okay, En fire you like this. Nee, dat maar ook echt heel schrijnend. Hè? Ja, nee, maar afschuwelijk. Ja, ik zit erom te lachen. Nee, maar nee, maar nee, nee, er zit ook zo'n moment in het boek nee, dat hij dan. Dan, dan gaat het er even over dat hij zich realiseert als hij naar huis rijdt... Uh, hoe die, hoe die uh, manager of ja. uh, functionaris thuiskomt die hij net ontslagen heeft... Ja. en die dan bij zijn gezin komt. Ja. Maar hij staat zichzelf... De, de, nee. De, de Nee, maar dat ga ik dus ook niet verheerlijken. Dat is afschuwelijk. Daarom is het ook een vervelende man. Maar wat hij wat, wat datzelfde binaire denken, past hij toe op marketing. Want wat zegt hij namelijk? Hij zet zichzelf in de wereld als de grote bevrijder... En alle anderen zijn onder, bedrijven die de boel onderdrukken. He, dus eerst was dat IBM. Ik vind als je Apple moet uh, wilt begrijpen, dan moet je toch Stanley Kubrick eigenlijk die film ja. zien. Hall, dat is de, de ik weet niet ja. of Stanley Kubrick die ja. de Space Odyssey kent die film. Daar is een computer een grote computer en die heet de HAL 2000. Uh, en dat is het grote kwaad. En HAL H A L. Na de H komt de I en na de A komt de B en na de L komt de M. Dus Hall stond voor IBM. En dat was, de, dat was de, het grote kwaad in de tijd. Hè? De technologie, IBM, was het grote kwaad. En daar heeft hij heel slim gebruik van gemaakt. Want Apple, uh, Job zei, ik ben de verlichte samurai... en ik kom jullie bevrijden van alles wat duister is en slecht is. Dat heeft hij bij IBM gedaan, dat heeft hij bij Microsoft gedaan. Dus hij keek naar die wereld en hij, hij bracht het verhaal in de, in de wereld. Ik ben de bevrijder en alle anderen zijn heel erg slecht. Dat deed hij fantastisch met reclame. En wat is nou zo slim aan dat binaire denken? Er zijn geen tussenposities. Dus alle concurrenten waren allemaal slecht. En dat wisten die mensen van te overtuigen. Dus of je nou een Dell was of dat ja, ja. je nou een... Uh, het maakt ja. niet uit wat voor andere merken. Het was ja. allemaal slecht. En dat is marketing ongelooflijk slim. Want je reduceert het concurrentieveld eigenlijk ja. tot twee partijen. Die zegt: Je ja. hebt mij en de rest. Ja, maar en dat, dat, is wat... dat, dat is jouw les over Wilders. Maar dat is mijn les over nee, Wilders. Ah, wacht even. Ja, les over Wilders. Maar, maar aan de, de, de andere, andere kant zie je dat zijn, dat zijn succes, dus ook, dan heb je het ook weer voor de laatste periode, ja. komt ook op het moment dat hij, zich, uh, dat hij zich wel gaat verbinden met Microsoft. En dat hij uh, als het, ja, het ware maar maar even, slimmer repareert. Nee, maar dat doet hij in de marketing en naar de buitenwereld nooit. Nee, nee, nee, nee. Maar aan de achterkant doet hij. Wacht even, wacht ja, even. Krijgen we eerst Wild. even Wilders. Nou, wat, wat, wat, wat wat ik want dat, zei, ja, dat had je opgezet, ja. ik ben Wilders nu gaan begrijpen. Ja, beter gaan begrijpen. Wilders doet precies hetzelfde. Uh, ik ben van het volk, de rest is elite. Dus je kunt als, of je CDA, VVD, of alle concurrentie wordt als een restgroep in de hoek gezet. En hun individualiteit wordt eigenlijk ontnomen. En hij ja. zegt eigenlijk, jongens, kijk naar dat gefragmenteerde politieke landschap. Ja. Er zijn eigenlijk maar twee partijen. Dat ben ik en dat is de rest. En dat ja. is wat... Steve Jobs waanzinnig slim blijft doen. Wat het interessant is ook nog, vind ik. Die man is zelf een onderdrukker. Dat is het allermooiste. Maar die man die, zich, die, die, man die zichzelf in, in, maar... in de markt zet als de kampioen van de zelfontplooiing. Ja. was natuurlijk gewoon een, een, een, een neurotische klootzak. Ja. Dat is, dat is zo, dat vind, en toch krijgt hij het voor elkaar. Er stond in Wired, van voor, in maart dit jaar, stond er de grote kop in Wired. Amerikaanse technologieblad. Ja, ja. Wat, wat zeg maar zijn, ik ja. heb het nog even opgeschreven. Daar heb ik het boekje voor. Ik heb net de cover nog bekeken. Dat was zijn lijfblad. Ik bedoel, als je het in ja. Wired was, Jobs en nog steeds. Maar dat was een grote cover. Er stond op 1 miljoen werkers, 90 miljoen iPhones, 17 zelfmoorden. Ja, ja, ja. Dus dat was een stuk over de zelfmoorden van, uh, de, in de fabrieken van Jobs. Ja, ja, ja. Heeft niets met Apple gedaan. Nee. Ongelooflijk, elk ander bedrijf zou op zijn ja. minst zware krediet krijgen. En waarom is dat zo? Omdat hij zich nog steeds als een bevrijder in het, be in het hoofd van mensen weten. Weten. Dus alle ellende wordt, wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. Ondergeschikt gemaakt. Maar en mensen geloven. En we geloven het. En omdat het, omdat het verhaal zo slim, consistent, 30 jaar lang verteld is... En in dat, in dat verhaal en dat zitten, met... zitten, zitten, zitten ook een aantal slimme elementen... die heel propagandistisch zijn. Ja. Dus als je kijkt naar de introductie van de Macintosh... die, die beroemde 1984-film, ja. wat doet hij daar? 1984 gaat natuurlijk over de dreiging van de Sovjets. Ja. Hij verbindt de dreiging van de Sovjets met de positie van IBM. Dus eigenlijk, ja. het twee kwade... Heel slim. dit een het kwade van het kapitalisme... Ja. en het ander van het communisme... verpakt hij, heel associatief... volstrekt overtuigend... en daar heb je de grote bevrijder. Ja. En dat doet hij heel slim. Nu we, nu, dit is wel interessant, nu, nu je hebt gezegd... dit is wat, wat iemand als Wilders ook doet... Ja. Dus zou, zou Wilders dat weten? En dit soort mensen werken volledig intuïtief. Dus ik denk dat ik denk als je het tegen Wilders zegt, dan uh, dan denkt hij oh wat interessant. Maar ik denk niet dat hij dat als een strategie maakt. Maar um, intuïtief weet hij het haar fijn. Het haarfijn, een heel goed voorbeeld vind ik van toch waarin hij, ja? nou, je kunt zien waarom je dat goed. Er was een zo'n fragment over uh, in het begin van het parlementaire, parlementaire jaar en daar zag je uh, Wim Kok. En die ging naar de microfoon en toen zei Wilders, die noemde Wim, Wim, of, Wim, Wim Kok, Bart, sorry sorry, ik bedoel niet Kok, ik Cohen. Ja Cohen. Die, ja. Die, die, die, uh, die noemde Cohen, de grote gedoger. Waarom was dat nou zo slim? Hij was, Wilders is natuurlijk uh, een gedoger, maar dat maakt hem deel van het establishment. Nou, net zoals Jobs, die willen nooit met het establishment horen. Dus wat doen die? Die, noemen, die roepen de, de de, ja, ja, ja, ja. tegen de oppositie. Tegen de oppositie. Wat ze zelf zijn. Wat ze zelf zijn. Zeiden, jullie zijn eigenlijk establishment. Jullie zijn de gedoger. Nou ja, ik en, niet. Waardoor die zelf weer een hele slimmere ja, wel wordt. Maar, en, maar, maar dat is slim. Maar dan zie je dus ook dat, dat de, de, als je het over Wilders hebt, dan, dan zie je dat de. de uh, Cohen, andere partijen, die zijn in feite te sophisticated. Veel te dus dus die, die, die die binair. Die, die hebben geen binaire uh, kijk op de wereld. Dus ja, die, die, die, die, die, die missen dus kennelijk een. een, een uh, ja, een karakterdefect ja. ja, waardoor, wa wa wa wa ja. waardoor ze dat, dat binaire gedrag kunnen vertonen. Ja. Al daarvoor Richard Branson, precies hetzelfde ja. verhaal. Van ook, Virgin. Van, ook een binaire, binaire kijk op de wereld. Ja. Ik ben rebel, de rest is allemaal... En ja, ondertussen weet... is hij zelf establishment. Ja. En iedereen gelooft het. Wat is overigens, maar dat wil ik zo vragen. Want, want dit, dit is op zich ook wel interessant. Maar wat, wat je ook hiervoor zei... dat is denk ik ook de kern uh, van, uh, van, uh, van het boek... dat uh, Walter Isaacson heeft geschreven over uh, Steve Jobs... Dat, want je kunt daarvan zeggen wat je wilt, maar die ongelofelijke intuïtie. Ja. En je, kijk, dat leidt tot een hoop narigheid ook. Ook tot prachtige producten trouwens. Je kunt je ook afvragen: hoe komt het nou dat, het zo, dat er zo schaars gebruik van wordt gemaakt? Verder in bijvoorbeeld het, het bedrijfsleven. Of is dat niet zo? Ik bedoel... Nou, om je, om je intuïtie goed te leren, in met name in het bedrijfsleven, goed te leren gebruiken, moet je heel veel lef hebben en zelfvertrouwen omdat natuurlijk op het moment dat je in een bedrijf komt, met name in grote bedrijven, dan wordt er alles aan gedaan om je te conformeren en in je regels te houden en targets te halen en je in een rationele hoek te duwen. Met name grote bedrijven. En het, dus om, om je intuïtie te, te, te laten gebruiken. Ik weet niet of ja, dat ja, is mijn is ervaring. Het, dus, maar... Uh, maar goed, uh, niet altijd. Maar je moet stevig aan je schoenen staan. Om je, want intuïtie gebruiken betekent in veel grote bedrijven je kwetsbaar opstellen. Want je kunt niet verantwoorden waarom je denkt. Je voelt het. Maar er zijn geen cijfers om je om het te onderschrijven. Heb je er een voorbeeld van? Van iemand die dat, die dat los. Die, dat, die, die met zoiets komt aanzetten? Ja, ne, ja, daar heb ik. Ja, Doe maar. Of, nou ja, ik heb wel voorbeelden van mensen die. die waarbij ja, een idee. Hè, die komen bijvoorbeeld met een idee. en dan wordt meteen, wordt meteen gezegd: wat levert het me op. Zeg eens wat het oplevert. Terwijl als je intuïtie volgt. dan kan je al lang niet altijd zeggen of het je oplevert. Alle, onze allerbeste campagnes. ik zeg altijd: we kunnen goede campagnes maken. met mensen die een ego hebben. ja. Want dat, je hebt een Egon, dat is heel erg handig. En die een beetje uh, narcistisch zijn. En dus durven om hun intuïtie te laten gebruiken. He, dus, of hun intuïtie te maar gebruiken. Maar noemen ze campagne, waar je, te, waar je heel blij mee was? Um, nou, Egon toch. De campagne die wij gemaakt hebben voor Egon. Dat zijn, da, da, da, daar staat iemand aan het hoofd die zijn intuïtie blijft uh, gebruiken en durft te gebruiken. En daar hebben we een documentaire gemaakt. Die gaat over een documentaire. En van die documentaire hebben we een reclamefilm gemaakt, reclames gemaakt. En die gaan over hoe mensen over hun pensioen denken. Daar staat dus geen, daar is geen enkel product aan verbonden. Dus dat is best wel lef voor veel bedrijven, om, om dat überhaupt te durven, om een campagne te maken die alleen maar gaat over bewustzijn en te laten ja. zien. Hoe mensen over dingen denken. Nou, dat kan alleen maar als je iemand maar aan dan, de overkant hebt. Die... En daar heb je dus dingen. Want ik zie jou, ja, ik ja. Zie jou heel aarzelend nu denken: van ja, dat zal allemaal wel zo zijn. maar we hebben wel dan te maken met mensen met enorme karakterdefecten. die ons ook naar wel. de afgrond jagen af en toe. Ja, kijk, de, uh, de, als je het over intuïtie hebt. daar staat een beetje tegenover. Dat, dat er de, de vindt wel eens onderzoek plaats naar hoe nou besluiten tot stand komen in een boardroom. En dan blijkt dat maar een klein gedeelte daarvan te herleiden is tot rationele overwegingen. Ja. En, en eigenlijk een, een, een beschamend klein percentage. Ik denk, denk dat 30 procent of zo. Dus ja. die rest, ja. dat zijn toch intuïtieve, emotionele, uh, hele, hele andere overwegingen. En daar heeft dat ook mee te maken? Dat de complexiteit vaak dat zo groot, groot is eens? dat je helemaal geen rationele beslissingen meer kunt nemen. Nee, maar dan, wat ik interessant vind, heel, uh, uh, daar ben ik het mee eens... Maar als je kijkt naar uh, wat er gebeurt er bij veel bedrijven, zeker als je wat hoger komt. De, de beslissingen worden intuïtief genomen. Maar uh, sorry, de, de, er wordt gepraat over cijfers. Dus er is een mantra van rationaliteit. Maar wat overheerst is sentiment. En daar. Toen Grijp ik in? Ja. in want... Ja. <laughs> ja. Ik zal verspans met boeken over Steve Jobs... de biografie van Walter Isaacson... met Dingeman Kuilman en Roland van der Vorst. En, uh, ik heb nu je notitieboekje uh, gepakt. Want je had een rijtje genoemd... Van, dat je Wilders beter was gaan snappen. De vraag is nu ook, maar er wordt een volgende uitzending. Wat is dan de strategie die je zou moeten volgen tegen Wilders... Oh, als, je, een... als je dit weet... Nou, als je dat, Heb ik een als, antwoord op. Als je dat in één minuut kunt doen... mag je ook in, in één minuut proberen de, deze vraag nog te beantwoorden. Want die komt uit je notitieboekje. Wat, uh, want je had het over de babyboomers. En wat, die ben je ook beter gaan begrijpen door dit boek over jobs. Ja, want? laat ik bij babyboomers beginnen. Ik dacht babyboomers, dat gaat over uh, uh, naast de liefde... liefde en uh, vrijheid en uh, lief zijn voor elkaar. Dat, dat is, dat is die, de hippies. Die, die hippies, hè? Dus... hippies, dat dacht ik. Hè? Nou... Um, en toen, uh, maar toen dacht ik wat, een beetje wat jij net ook zei. Dingen, man, hoe kun je dat idee van uh, mensen die een hippie zijn en naaste liefde hebben... hoe kun je dat nou verenigen met Jobs, die ook zegt dat hij een hippie is... maar eigenlijk een hork van een man is, heel autoritair is. Uh, hoe is dat te verenigen? Ik snapte niet hoe dat te verenigen was. Totdat ik ineens dacht, hé, hey, wacht even, die, die, die hebt, het heet iPod, iTunes. Eigenlijk is het ik-pot, een ik-tunes. Eigenlijk zijn dat producten, die gaan niet over liefde... maar die gaan over zelfliefde. He? Dus wat, wat jobs, eigenlijk, wat Apple eigenlijk doet... want Apple zijn eigenlijk producten, dacht ik, die heel erg gaan over... over jezelf uiten, die niks te maken hebben... het is een empathisch merk, zeggen mensen... maar er is niks empathisch eigenlijk aan, het is alleen empathische technologie. Dus dat merk gaat misschien wel gewoon over... Een van de dingen die het ondersteunt bijvoorbeeld... als je kijkt naar, bijvoorbeeld naar iTunes, dan zie je dat iTunes eigenlijk heel slecht gedeeld wordt. Er zitten geen sociale functies in. Het is heel individualistisch. En toen dacht ik, babyboomers, gaat het misschien ook over zelfliefde? Daar gaan we echt over nadenken. Maar het beeld klopt wel, want we zitten allemaal liefdevol... naast elkaar op de bank, <lacht> volkomen geïsoleerd van elkaar... Ja, ja. met onze AI-producten. Ja, ja. Dan heb je nu nog één minuut om te vertellen. Oké, okay, stel je voor, je bent nu even geen reclame maar een politieke stratege en je wordt ingehuurd om wetend dat Wilders in zwart en wit denkt... om een strategie daartegen te bedenken. En Je ziet iedereen falen in die strategie. Wat moet je doen? Je kunt drie dingen doen. Het eerste wat je kunt doen is zeggen... kijk, wat niet lukt is dat tussenin gaat zitten. Ik ben een beetje elite, ik ben een beetje van het volk. Dus het eerste wat je kunt doen is gewoon zeggen... ik ben inderdaad toegeven dat je van de elite bent... die positie spelen, wat Wiegel deed vroeger... en dat ook niet ontkennen. En dan zeggen, oké, okay, die positie ga ik hard tegen de, de positie doen. De tweede wat je kunt doen is dingen verbinden... Dat is wat Emile Roemer deed in dat, uh, in dat uh, uh, gesprek. Die zei eigenlijk, je had uh, Cohen en je had Wilders en die waren aan het uh, kissenbis. En ja. toen kwam Roemer en die zei, jongens, hou nou eens een keer op. Zeg, wat Obama ook doet. Je hebt twee tegenpolen en je gaat erboven staan en je probeert die dingen te verbinden. En drie? Drie is een totaal wat? nieuwe binaire ding bedenken. Dus een totaal nieuwe tegenstelling bedenken. Die dwars tussen door vervolk en elite ingaat. Dat gaan we vanavond... dat even om dat uit te leggen, maar dat zou nog Daar goed. gaan we vanavond over nadenken. Ik sprak met Roland van der Vorst en Dingeman Kuilman over Steve Jobs. De biografie van Walter Isaacson, verschenen bij uitgeverij Spectrum. Dit was Brans met boeken. Straks, na acht uur in Twee Dingen, praat Margreet Rijntjes met Johan van der Gronden. Over twee dingen. Het ruzie rond het natuurgebied, het Oostvaderswold en, dat is het tweede ding, natuurfilosofie.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 97. Maar later toen ik thuis was, lag ik de trillen van de angst voor de politie. Zondagavond, 9 uur, de bekentenis in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.